Jobboot met het NOS-journaal. In de tuin van het Fadles en zijn Palestijnse collega Abbas... elkaar ontmoet tijdens een gebedsbijeenkomst voor vrede. Ze waren in Rome op uitnodiging van paus Franciscus... Israël schortte in april het vredesoverleg met de Palestijnen op, omdat de Fatah-partij van Abbas besloot te gaan samenwerken met de radicale Hamas-beweging. Tijdens de bijeenkomst in het Vaticaan werden Joodse, Christelijke en Islamitische gebeden uitgesproken. Peres en Abbas hebben ook een olijfboom in de tuin van het Vaticaan geplant als teken van vrede. In een woonboerderij in een Drentse Vledder is vanavond brand uitgebroken. In het gebouw zijn volgens de politie acht appartementen gevestigd. Hierin wonen ouderen met een verstandelijke beperking. Volgens de politie zijn alle bewoners op tijd geëvacueerd. Voor opvang en onderdak is gezorgd. De brandweer is nog bezig met het blussen van de woonboerderij. Het is niet bekend of het hele pand als verloren moet worden beschouwd. PVV-leider Wilders vindt de jongste antisemitische uitspraken... van de oprichter van het Front National, Jean-Marie Le Pen, walgelijk. Dat heeft hij laten weten aan persbureau AMP. Over de Joodse zanger Patrick Bruel en oud-tennisser Yannick Noah... die kritiek hebben op het Front National, zei Le Pen... we bouwen de volgende keer wel weer een oven. Een verwijzing naar de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Wilders werkt samen met zijn dochter Marine Le Pen... die het Fonds National leidt. Die heeft inmiddels ook afstand genomen van de uitspraak van haar vader. Zo'n 100.000 inwoners van Spaans Baskenland... hebben met een menselijke keten van 123 kilometer... gepleit voor een referendum over onafhankelijkheid. Veel Basken willen zich afscheiden van Spanje. Dat leidde de afgelopen tientallen jaren tot veel geweld. Bij aanslagen van de Baschische terreurbeweging ETA... kwamen meer dan 800 mensen om.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 New Age muziek op je eigen lokale radio. Mijn naam is Ben Veugen. We gaan beginnen met een nieuwe cd. Van een meneer met een hele ingewikkelde achternaam. Ik ga het echt niet proberen uit te spreken. We maken het wel ongelooflijk belachelijk. Louis heet in ieder geval voor zijn voornaam. Dat lukt allemaal nog wel. En zijn nieuwe cd heet Closer. Very close. Zullen we dat maar denken. Hier op de late avond bij ZFM Zandvoort. Eens even kijken. Track 1. Wil ik je ook nog wel verklappen. Aurora. Ja, ook een iets uh, heel bekends. Het is allemaal tot mij gekomen via Ed Bonk. En het klinkt heel Nederlands, maar dat komt helemaal uh, even uit mijn hoofd uit Canada. Goed, ga er maar eens lekker voor zitten voor Peaceful Radio Show 996. Veel luisterplezier. De zon kumbre, het sentiment Finlandse, tu mbo febril, y tu fantastica emotion, contra el sangrante ero, murer de siglo. eternia la in mundo intero. ah wat astral manera de cantar la paz en dios Sí, fue tu armonía entre la musa y la razón, mas sé que lo noble de tu pueblo te inspiró, tu hondo folklore de alegrías y de adiós.